Mark Visser met het NOS-journaal. Veel senioren hebben sinds begin dit jaar mogelijk recht op huurtoeslag... maar zijn daar niet van op de hoogte, zegt bond AMBO. De bond begint daarom een voorlichtingscampagne. Door de nieuwe soepelere regels... hebben zo'n 115.000 extra huishoudens recht op huurtoeslag... onder wie veel ouderen. Dat komt doordat de maximale inkomensgrens is verhoogd. De Belastingdienst brengt mensen die niet zelf op de hoogte zijn... als ze recht hebben op de toeslag... Op de A16 bij Breda is een jonge automobilist... met 209 km per uur langs een snelheidscontrole gereden. Daarna ging het nog harder. Om de 21-jarige Schiedammer tot stoppen te dwingen... moest de politie er met 250 km per uur achteraan. Waarschijnlijk is de man vier maanden zijn rijbewijs kwijt. In Teheran hebben honderdduizenden mensen afscheid genomen... van de omgebrachte generaal Soleimani. De Iraanse leider Ghamenei leidde huilend een gebed... en Soleimani's dochter sprak de menigte toe... Ze zeiden dat de families van Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten de dood van hun kinderen kunnen verwachten. Mensen in het publiek droegen anti-Amerikaanse spandoeken en hadden portretten bij zich van Soleimani. Morgen wordt hij begraven in zijn geboorteplaats Kerman. Webwinkels en postorderbedrijven moeten van minister Hoekstra meer doen... om te voorkomen dat hun klanten in financiële problemen komen als ze op afbetaling bestellen... De bedrijven krijgen van de minister nog een jaar om de, belastingachterstanden, de betalingsachterstanden verder terug te dringen. Bijvoorbeeld door de financiële situatie van de klanten beter te controleren. Afgelopen jaar had ruim een kwart van de mensen die op krediet had gekocht een betalingsachterstand. Dat is minder dan een paar jaar geleden, maar volgens Hoekstra nog altijd te veel. Het weer, eerst bewolking en nog wat miseregen, later redroger en maximaal een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van Goede morgen.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 uh, nou ja, betaalde, professioneel. Ja. We zijn ook een professionele organisatie, maar uh, iedereen die het doet, doet het uh, voorop. Ja, het, uh, het, het, zeker bij, uh, bij de reddingsbrigade is het uh, vrijwillig niet helemaal uh, vrij blijven. zeker niet vrij blijven. Nee, want nee. vroeger hadden ze een, een, een sloep en een paar roeispanen en dan gingen ze maar.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 Dan is dat soms wat lastig. Je kan een maandag hebben dat je denkt, nou, vandaag gebeurt er niks. Weer de hele dag van hot naar hand rennen. En zo'n dag van 40 graden dat er relatief gezien niks gebeurt. Maar afgelopen jaar was over het algemeen gewoon een heel druk jaar. Als ik ook kijk naar de cijfers, dan zeker ten opzichte van de twee jaar daarvoor hebben we echt een stuk meer gedaan. En natuurlijk die dagen van 40 graden. Ja, je weet bijna in de middag worden wat mensen niet lekker van de hitte.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 We hebben natuurlijk heel lang de luxe gehad. En die hebben we nog steeds. Dat we natuurlijk heel veel putten aan onze eigen jeugdopleiding. We hadden het net al over het zwembad. Jongens en meiden die dan de jeugd junior beach patrol gaan doen. En uiteindelijk doorstromen naar een lifeguard opleiding. Daar elk jaar komen daar een paar nieuwe lifeguards uit. Die ook actief gaan meedraaien. De uitstroom is relatief laag. Dus dat betekent dat we het de afgelopen jaren redelijk stabiel hebben kunnen houden. Wat we vooral merken is dat...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 No, ja, nou. Dat was een uh, geweldig ding. Het zat bij iedereen bij. En, uh, Als ik bezorgd, het geld heb, adem, doe ik ook het morgen weer. Ja, dan uh, <laughs> ja, vragen we het iedere keer om. Maar ja. uh, uh, je moet je ook realiseren dat zo'n productie ontzettend veel geld kost. Ja. Ja. En. Uh,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 Van malle ja. Babbe tot de laureaten ja. van. Prinses Christina. Prinses Christina. Juist. Um, ja. Die variatie. Ja. Krijgen we dat dit jaar weer? Te ja, zien? zeker, zeker. En uh, ja, wij zouden bijvoorbeeld de agenda kunnen vullen met uh, tien piano-recitals.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 En waarom willen we dat niet? Omdat we ook een beetje variëteit willen hebben ten aanzien van kerstconcerten. Het Compas anders wordt, ho hoe leuk het ook is, ja. hoe mooi het ook ja. is, het wordt een gewoonte. Het wordt een gewoonte. En dat willen we eigenlijk niet. En wat is het uh, Ensemble Comparciere? Comparciere komt uit alfa aan de Rijn. Comparciere is a cappella...